Dames en heren, we willen graag uh, onze technische met mensen bedanken die uh, elkaar avond weer voor ons klaarstaan om alles op te bouwen en alles af te ruimen. Bedankt. Ja. Applaus. Ja. Dames en heren, ze zorgen voor het licht en voor het geluid. Ze zijn voor ons heel belangrijk. Het zijn ontzettend leuke mensen. We willen ze niet graag missen. Het zijn de jongens van De Gelijkmaker uit de Achterhoek. in ze toch hebben één keer een extra applaus. dit is een van die mensen vervolgd, Janeman. Hij komt naar een reservaat en van de laatste staat die meneer. Hij gaat zo naar boven, reservaat, kijk daar door. Dames en heren, dan willen we graag jullie allemaal voor dezelfde keer hier in de Maaspoort in het bos bedanken. Jullie waren fantastisch. Het is voor ons echt een hechting om hier met jullie te kunnen zijn. Met het grootste plezier gaan we hier altijd naartoe. En dat ben ik echt aan de grondvermaatst. Het is gewoon een feest om op deze manier je beroep te kunnen aanoefenen. Voor zo'n leuke fijne mensen in zo'n leuke ambiance. Dames en heren, bedankt voor jullie applaus. Bedankt voor het feit dat jullie er waren, voor jullie enthousiasme. Jullie waren geweldig! En die duimpje gaat uiteraard om onze gehele punt, dames en heren. Om de beheerde onze zorg, dozer, springen liedbeschrijver, Jan Keizer. Als een toetsenman, die nou even worden, Want van de gang, rekenschrijsheid was de ja, Drie van de hoofd. En dan de luik, dames en heren, onze bassist, de oprichter van de groep. Uh, niet meer de jongste van de groep, maar dat maakt niet Dan is er nog eentje over. Eentje nog. En uh, we kunnen nog maar de dames en heren zeggen, nog steeds geen kering. Nog steeds niet van de hoogte, niet vertrouwd. En zij heeft wel binnenkort gaan ze erin wel een heel prachtige mooie herenlaas. En toppen en toch een duimpje die erin voor u. De de mensen zijn hier vanavond in het bos. Als ze een beetje op Jan Keizer lijken, en ze... <laughs> dan komen zij naar Amerika. Dames en heren, alle gek uit een stokje. Homes of service, Karolina Smith! <laughs>